Tussen Hoeverlaken en Barneveld over 7 kilometer. Richting Amsterdam gaat het langzaam tussen Naarden en knooppunt Berg. A2 Utrecht en Bos. Langzaam rijden en stilstaan tussen de afritten Eveningen en Zaltbommel. De A12 Utrecht-Den Haag tussen Nieuwenburg en knooppunt Gouwen over 9 kilometer. Naar Rotterdam vanuit Den Haag op de A13 tussen Prins Klauspen en Delft Noord over 5 kilometer. A15 Nijmegen richting Rotterdam tussen knooppunt del en knooppunt Gorkum 8. A16 Rotterdam-Breda, een kapotte vrachtauto... tussen knooppunt Ridderkerk en knooppunt Klaverpolder, 12 kilometer. En langzaam rijden en stilstaan op de A27 Utrecht-Breda... vanaf Hagestein tot aan Werkendam. N44 Leiden-Den Haag bij Wassenaar, 2 kilometer. Tot zover de verkeersinformatie. U heeft een bril nodig. Waar gaat u dan naartoe? Ja, slingeroptiek. Al sinds 1960 een begrip in Zandvoort.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 En de Europese eenwording, ja, ik weet het nog net zo niet hoor. Met het hele Griekenland erbij, dat gedoe. We merken dat allemaal wel, maar goed, daar gaat dit programma niet over. Welkom bij de Your Breakdown, 25 e aflevering 28. Dat maakt het vandaag alweer, vrijdag 10 juli 2015. Deze week hebben we 14 stijgers, 7 zitten blijven, 17 dalers en maar liefst 2 nieuwe binnenkomers. Dat is Demi Lovato en Pharrell Williams. Maar dat betekent ook dat 2 mensen de lijst helaas niet uh, gehaald kunnen hebben. Clean Bandit met Stronger is na 8 weken uit de lijst verdwenen. En na 13 weken tijd is uh, Meghan Trainor eruit gegaan met uh, Dear Future Husband. Dear Future Husband is eigenlijk nooit uh, een tophit geweest van uh, Meghan Trainor. niet verder gekomen als de 16e plaats. En Clean Bandit is niet verder gekomen als uh, 24. Tegenover me zit uh, zonder lijstje. Goedemiddag. Hi. Alles wel? Ja. Heb je lekker van het zonnetje kunnen genieten vandaag? Nee. Nee? Is het wel warm buiten eigenlijk? Ik ben nog niet buiten geweest sinds tien uur vanochtend. Het was wel lekker. Ja, is wel lekker. Oké, okay, ja, top. Dus ik reed van lekker op de fiets. Ah, ja, keurig. Dan ga ik dat straks meemaken. Hé, hey, um, ja, jij gaat straks weer de race mees uh, voor we met ons doen... Dat ga ik zeker. Alle platen die we wel en niet gehad hebben. Uh, ik ga wel nog even verklappen voordat we echt gaan beginnen. Wat de snelste stijger van deze week is: Dat is namelijk Rider samen met Robin Thicke en Verdine uh, White. Met maar liefste uh, vijf plaatsen. En de snelste daler deze week is uh, Louis uh, Noteen met Rhythm Inside. Acht plekjes uh, gedaald. Nou, zoals ik al zei, uh, 17 dalers. Helaas, maar wel 14 uh, stijgers. De nummer 40, daar beginnen we dit keer niet mee. We beginnen met de nummer 39. Maar niet voordat ik jou heb laten horen hoe de top 3 van vorige week eruit zag. Nummer 3. Can't stay for years, crying all your tears. Move your freaking ass, forget about the past. You're not out of mind. Now this will you find answers to your pain. Just walk and make it yeah, in. You the pain I losing in someone who could change. Don't even look back at this wasted moments. Nummer 2 to everybody used to be not to you should be as you could see Number We can Betrouwbaar, maar wel origineel. Klingande Met Reaper? 3... Well, restart de game vorige week op 3 met kan op 2 en 1 Major Laser. Deze week beginnen we met de 39, de oude nummer 40, Avicii. One day my father, he told me, son, don't let it slip away. It took me in, as I'm not hurt and when you get older, you wild heart will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 alive Avicii met de Knights. En dan zijn we meteen uh, toegekomen aan de allereerste uh, nieuwe binnenkomer van deze week. En dat is echt een uh, Zomerse plaat. Uh, waarom zeg ik dat, is dat het uh, een Zomerse plaat is? Nou, heel simpel: het cool voor de zomer, dus uh, dat is makkelijk. Uh, Demetria Devona Lovato. Uh, moeilijke naam. Uh, wordt bekend als uh, actrice in uh, de serie Camp Rock. En uh, dat ze maakte voor uh, Walt Disney was ze toen. Weer zo'n Disney-sterretje dus. In 2008 verschijnt haar uh, debuutalbum Don't Forget... waarvan er in de Verenigde Staten ruim een half miljoen stuks worden verkocht. Nou, die verkoop uh, overtrept ze met haar uh, tweede album Here We Go Again. Uh, dat uh, deed makkelijk. In 2010 neemt ze dan uh, zitting in het uh, team van de coaches van de Amerikaanse X-Factor... En na drie seizoenen verlaat ze het tv-programma om te werken aan haar nieuwe album. Nou, in 2013 scoort ze dan met Hard Attack haar eerste hit in de Nederlandse top 40. Erg succesvol is het nummer helaas niet, wat in drie weken komt het niet verder dan de 31ste plek. Nou, het nummer staat op haar vierde studioalbum, die Demi heet. En daarvan verschijnt in 2014 ook een deluxe edition, waarop ook Up, de samenwerking met Olly Murs... Is terug te vinden. En zo ook uh, deze nieuwe single van haar. Cool voor de zomer van Demi Lovato. Op uh, 38 uh, nieuwe binnengekomen deze week. Prachtige zomerse plaat. En je straks zal Sander uh, gaan vertellen wat er allemaal tussendoor is geweest. Maar eerst, uh, dus de nieuwe binnenkomen en daarna room 5. Maar citizenship on the uh, 35 met this summer's gonna hurt like a motherfucker in het vorige programma uh, die ik net had met uh, Albert John uh, kon je een mooie remix horen van uh, Rule 5 vs. Uh, Alasso met een nummer. En er is nog een andere versie van de nummer ook verschenen en die heet uh, This Summer's Gonna Hurt Like A Peep. Dat is dan de gekuiste versie uh, voor onze uh, Amerikanen natuurlijk uh, die niet zo uh, open-minded zijn als uh, de rest van de wereld. Kunnen ze niks te doen, is, ik neem ze ook helemaal niks kwalijk. Dat hoort er gewoon bij. 35 dus, Maroon 5, This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. En wij gaan snel door met nummer 34. Selena Gomez, vorige week nieuw binnengekomen. En deze week, ze Oh, nou, vorige week nieuw binnengekomen twee weken geleden alweer. Uh, vorige week op 39 en nu op 34. I'm it up like my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 Lina Gomez op A 34. ik nu binnenkomen op 39. Me samen met de ACF Rocky. Me Good me for you. Straks hoor je een kleine resume van de 40 tot en met 30 van Sonderlijstje, uh, Maar eerst luisteren we naar Ed Sheeran die op 31 staat met A Photograph. Loving can hurt.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 can hear You Photograph Vorige week uh, stond hij nog op uh, 27. In de derde week dus uh, vier plaatjes uh, gezakt naar beneden. Maar dit is nog niet tenminste een uh, prachtige platen. Uh, Al zeg ik het zelf. Hey, een klein overzicht uh, voor je van niemand minder dan uh, ja, hoe zou ik je dit keer noemen? Nou, sanderlijstje. Sanderlijstje? Ja, de 40 tot en met uh, wat uh, doen we? 30. Oh, 30, heel mooi. Succes! Al 6 weken in de lijst op nummer 40 hebben we Paulina Gargarina met A Million Voices. En al 24 we weken in de lijst op nummer 39 Avicii met The Nights. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 38 is Demi Lovato met Cool For The Summer. En op nummer 37 hebben we Taylor Swift featuring Kendrick Lamar met Bad Blood. En op nummer 36 hebben we Wayne Jepsen met I Really Like You. En al twee weken in de lijst op nummer 35 Maroon 5 met This Summer's Gonna Hurt Like a Motherfucker. Op nummer 34 hebben we Celene Gomez... ...featuring of Rocky met Good For You. Op nummer 33, al drie weken in de lijst... Welcome Moon met Shut Up and Dance. En op nummer 32 hebben we Flow White... ...featuring Romantic Ferdin Wright met I Don't Really Like... ...I Don't, I Like It, I Love It. En op nummer 31, we hebben hem net gehoord... op drie weken in de lijst, Edgeway met Photographic. En op nummer 30, Daedor featuring Chris Brown... ...met Five More Hours. De Euro Breakdown. De, de Euro Breakdown op Vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En op 29 vinden we Last Frequency samen met de Janique Devamut Reality. Maar wij gaan nu luisteren naar de 28. Avicii! Well, there's a will, there's a way, kind beautiful. And every night has a state, so magical. And if there's love in this life...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 For love En dan zijn we toegekomen aan de tweede en tevens ook de laatste nieuwe binnenkomer. En dat is eigenlijk een hele bekende man. Uh, ja, die we kennen van de, zijn allergrootste hit. En welke dat is, uh, ik verklap het nog lekker niet. Um, het is wel Skateboard P. Skateboard P die uh, raakt bekend als hij samen met uh, Chad Hugo de, het uh, producers duo de Neptunes vormt. Het ja, tweetal produceert succesvol uh, voor onder meer Jay-Z, Nelly en ook Justin Timberlake. Nou, eigen producties komen er ook uit als ze samen met Shay Haley de groep Nerd vormen. Nou, in 2002 scoort deze man samen met Britney Spears zijn eerste hit onder eigen naam in de top 40. En als Boys de 14e plaats van de Nederlandse top 40 bereikt. Nou ja, in 2010 scoort hij dan samen met de Swedish House Mafia met de nummer 1 Your Name. Zijn allereerste nummer 1 hit. En dat uh, smaakte zo goed dat hij in 2013 uh, ging samenwerken met uh, rapper T.I. Uh, samen aan de hit uh, Blurred Lines van Robert Thick. Nou, de single zou uh, 11 weken lang op nummer 1 staan en uh, uitgroeien tot de meest succesvolle hit van uh, dat jaar. Happy, dat nummer wat hij ook gemaakt heeft, uh, is afkomstig van de soundtrack van de film uh, Verschrikkelijke Ik het 2, oftewel Despicable Me 2. En bereikte evene eveneens uh, de eerste plaats mee in de Nederlandse top 40 en ook in de Euro Breakdown. En de single overtreft het succes van Blurred Line... en is de negende single in de historie van de hitlijst... die meer dan duizend punten weet te scoren. Hmm. Hoe zit dat met het puntsysteem in de top 40? Nou ja, dat ga ik je niet mee lastigvallen. Dan moet je maar een keertje gewoon gaan opzoeken, is veel makkelijker. In april 2014 wordt Happy als het 35 weken lang in de Nederlands top 40 staat... de grootste hit die ooit in de lijst heeft gestaan. Ook in de weken daarna blijkt de single over een lange adem te beschikken... En uh, eind mei overdreven uh, Happy met het totaal van 42 weken... het aantal weken dat uh, Huilen is voor jou te laat van Corrie en Rekels uh, in de top 40 heeft gestaan. En na 43 jaar wordt Pharrell Williams daarmee ook uh, recordhouder van de langsgenoteerde top 40 hit. En in uh, 2015, waar zijn we nu alweer aangekomen... maakt Pharrell voor de lancering van de nieuwe streamingdienst van Apple, Apple Music... Het uh, nummer Freedom, dat uh, begin uh, juli wordt uitgeroepen tot alarmscheid. Het staat op dit moment uh, één week lang in de Nederlandse tipparade. Maar is al uh, te vinden in de Euro Breakdown. En uh, dat wel op de 27e plek. Dus Pharrell Williams, nieuw binnengekomen deze week op 27 met zijn hit uh, Freedom. They go? Who cares what they see? Who cares what they know? Your first name is free. Does it shock you to see? He left us the sun.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 de devoir même dans un sommeil éternel Si je me suis fait mal en mon volant, je n'avais pas vu le plafond de verre Tu me trouvais ennuyeux Si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière Si je t'aimais à ta manière Van uh, Metra Jums Werd uh, dus um, genaaid door uh, onder andere Albert Jan en uh, Rob Arms. Anderhalf jaar, twee jaar geleden in de programma's van zaterdag uh, met uh, Jim Pyrrh. ik trek aan mezelf. Hele uh, rare titel, maar ik ben blij dat ik Frans uh, niet goed begrijp en het uh, via Google Translate uh, ben achtergekomen. Dit um, is u <laughs> Umem op plaats 26 deze week uh, in de Your Breakdown uh, hier op uh, ZFM Zandvoort. straks uh, nog een kleine resume. welke platen we niet en wel we gehad in de volgende uur de top 40 van Nederland. Maar eerst nummer 22 en dat is Adam Lambert. I, in dreams, old ghost town. I tried to believe in God and James Dean, but Hollywood sold out. So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 harde hard rondspeelt als het een uh, geest, uh, spookstad is. Je moet het niet te letterlijk vertalen natuurlijk... ...want dan krijg je een beetje dat Louis-vergaal-effect. Maar um, ja, het is een, dus een spookstad. Uh. Bij Adam Lambert in zijn hartje. 22 was dat uh, dus uh, voor deze beste man. En uh, ja, Sander uh, die heeft hier wat te vertellen... ...want die is anders zo stil altijd. Dat klinkt zo zielig. Dan uh, laat ik hem maar af en toe praten. Zonnekebab, ga je Ja! Zullen we vanaf 30 tot en met 20? Ja, ja, ja, ja, ja. Ik denk het wel hè. Nou, op nummer 29, al 5 weken in de lijst, Lost Frequency, featuring Yannick TV met Reality. En op nummer 28 hebben we Afriki met Wedding for Love. Nieuw binnengekomen deze week op nummer 27 is Farewell Williams met Freedom. En op nummer 26 hebben we Mad Regime met A Second to Man. Op nummer 25, al 6 weken in de lijst, hebben we mijn nummer. Heiden James met Something About You. Ook wel ja, genoemd Sander Kebab. Sander Kebab. En uh, degene die thuis nu zit te luisteren. S e echt waar. Kom volgende week naar de studio toe. En breng die teksten van Sander Kebab. Jij thuis zit nu te luisteren. Dat weet ik zeker. En jij hebt die tekst. Kom naar de studio volgende week vrijdag. Tussen drie en vijf. Tolweg 10 Goed. Op nummer 24. David Quetta featuring Nicki Minaj en Echo Jack. Met Hey Mama. En al 13 weken in de lijst op nummer 23 hoogste notering is even Bob Sinclair featuring Dalton Talman met Fielder 5. Op nummer 22 Adam Lambert met Ghost Down. En op nummer 21 hebben we Martin Garrix featuring Asher met Don't Look Down. En op nummer 20 al 20 weken in de lijst hoogste notering is 2. En dat is Lost Frequencies met Are You With Me. De Euro Breakdown op vrijdag. Niet betrouwbaar, maar wel origineel. En wij gaan de lijst door met de nummer 19. En die is in de handen van uh, Florence in de Machine, Shift to Rack. En deze plaats staat ondertussen alweer 13 weken lang in de lijst. Dit is ook meteen zijn. Ah uh... oh nee, 13 is hoogste notering. Vorige week op 16 drie plaatsen gezakt, dus naar de 19 toe. Florence in de Machine met Shift to Rack hier bij de Euro Breakdown op Steven M's Tot vijf 5 zijn we bij met de hits van Europa. Ik hoop dat je lekker thuis zit, ondertussen in de tuin met de speakers aan. Natuurlijk afgesteld op uh, Radio Zondwoord, CFM Zondwoord 106.9. Anders kan je dit niet horen, dus ik ga er wel van uit dat het uh, zo is. Of lekker via televisie, kanaal 40, uh Digitaal, zo kan als mogelijk. Of gewoon via de zetcfm-live.nl. Kun je het ook allemaal volgen. Heerlijk naar de Euro Breakdown aan het luisteren, terwijl ik lekker in het zit... met uh, Florence en de Machine en uh, ship to rack op uh, nummer 19...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 Be you enemy or brother We were put here to rediscover The heart that beats within each other We're gonna wrap up up, wrap up We're gonna wrap up up tonight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 Rhythm Inside, deze week op uh, nummer 17 in de Eureka. En dan zijn we al bijna op de helft van de lijsten der, een lijst. De enige echte hitlijst, zullen we maar zeggen. Iemand anders uh, die zegt dat ook altijd, de enige echte Hitlijst, Er zijn er collega's van zo'n station die een stuk groter is. Maar dat maakt allemaal niet uit. Um, zo direct na het nieuws hebben we nog heel veel nummers voor je klaarstaan. Maar eerst gaan we luisteren Nobody naar de nummer 14, Zara Larsen. Nobody Tot straks!